De vlaggen volgen waar de wind heen waait, maar halen de langschietende wolken nooit in. De zon verwarmt het gelaat en de handen van de campagnemedewerkers. Zij willen op de dag van de verkiezingen mensen nog aan het twijfelen brengen met folders en vlaggen. Journalisten uit binnen- en buitenland proberen zo goed mogelijk verslag te doen, de pols bij te houden en stemmingen te peilen. Sommigen zijn niet te overtuigen en stemmen met vaste hand op de rechtse partij van meneer Lieberman. Anderen hebben liever Sjaas, een religieuze partij. Zij krijgen juist weer pukkels van links. Voor de kiezer is het spannend om de keuze definitief te maken, maar voor de toeschouwers is alles routine en vooral saai. Toch hangt er veel van de uitslag af. Verkiezingsdag. Een zonnige dag voor de een, voor de ander valt hij juist in het water.